Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De kleinere partijen FDP en BSW hebben bij de verkiezingen in Duitsland niet genoeg stemmen gekregen om in de bondsdag te komen. En dat betekent dat de weg vrij is voor verkie verkiezingswinnaar het CDU-CSU om een coalitie te vormen met de SPD van de huidige bondskanselier Scholz, die flink heeft verloren. Merts wil het liefst met één andere partij regeren. En dat zou ook kunnen met de radicaalrechtse AFD. Die is verdubbeld tot ruim 20 van de stemmen. Maar Merts heeft samenwerking met die partij uitgesloten. De regering Trump schrapt zeker 1600 banen in de VS bij de hulporganisatie USAID. En stuurt bijna alle medewerkers buiten de VS met betaald verlof. Dat staat op de site van de hulporganisatie. Alleen de medewerkers met essentiële functies blijven op hun post. Vrijdag gaf een federale rechter groen licht om de organisatie verder terug te snoeien. Zakenman Elon Musk heeft daar de leiding over. Van de 10.000 medewerkers wil hij er uiteindelijk 290 overhouden. USAID is goed voor zo'n 40% van alle humanitaire hulp wereldwijd. Experts noemen het ontmantelen een ramp. Oudminister en CDA-prominent Hans van den Broek is overleden. Van den Broek was in drie kabinetten Lubbers minister van Buitenlandse Zaken... In die periode kreeg hij te maken met grote kwesties zoals de val van de muur, de oorlog in Joegoslavië, de oprichting van de EU en de Golfoorlog. Later werd hij eurocommissaris in twee verschillende Europese commissies. Hans van der Broek leed al langer aan een vorm van dementie. en was 88 jaar. De toestand van paus Franciscus blijft kritiek, meldt het Vaticaan. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking. Dit weekend kreeg de 88-jarige Pauze een zware astma-aanval. Volgens het Vaticaan krijgt hij daarom nog steeds extra zuurstof. En ook heeft hij last van beginnend nierfalen. Al is dat probleem wel onder controle. Het weer, op veel plekken regen, minimaal rond de 9 graden. Overdag ook onstuimig met veel regen en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? Met nu de nacht. Wil en doe, hoe ik het bedoel. Je kan vertellen hoe ik het, de vader in je mond, de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan bemerken hoe je kijkt, wat ik je kijk, want van je denkt je ogen steeds vijf. Je kunt voelen hoe ik om je heen thuis van je houdt, vroeger ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Veel beter zwijgen ik kan wel zeggen wat ik zie, Wat ik met je wil en ook nog wanneer Ik kan me raden wat je zegt zelf Als ik je vertel dat ik op je van Maar ik kan veel beter zwijgen Want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je daar mijn nacht kijken, tot ik alles van je leven Met alle mensen ben gelijk en mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet Wil je langs van leren kennen maar misschien wil jij dat niet Ja, dat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 Better the that. Better do that. Better do that. Better do that. Better do that. Better the that. Better do that. Me. Met de reflectie van een winkel raakt Zie ik je naast me staan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 Probeer je te vergeten. But my home is the loneliness. Destruction Baptisms of fire Zandvoort op 106.9 Unforgettable, That's what you are.